Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 15, opgenomen op 6 december 2011. Hoi en leuk dat je luistert naar Deze Week in Tablets. Ook deze week ben ik weer verbonden met Italië. Martijn, ben je daar? Goedemorgen, ik ben er weer Sneeuw en hagel of valt het mee? <laughs> Zon en strak blauw. Serieus? <laughs> ja, het is lekker. Nou ja, lekker, 16, 17 graden bij een zonnetje. Ja, in een grease nou, fire. Ik, ik, ik, ik hou het wel uit. Lekker, lekker. Hoe was je week? Uh, lekker uh, rustig in de zin van uh, niet uh, iets speciaals gedaan en uh, lekker gewerkt. Lekker gewerkt. Mm, wat is er veel nieuws? Uh, veel kleine nieuwtjes. Niet heel veel groots nieuws. Behalve natuurlijk de eerste reviews van uh, Transformer Prime. Uh, Involgenvlucht. Uh, de waar gaan reading. we het vandaag over hebben? Nou, dat dus. Transformer Prime. Nee. Uh, al die, uh, Viewsonic... die tablets. Al die tablets. <laughs> al die tablets. Al die tablets. Al tablets. <laughs> Jongen, al die supermarkt tablets. Ah. En uh, ViewSonic ViewPad 10e heb ik binnengekregen. We we het even over Windows 8 hebben. En nog even over een goedkope. Uh, Ice Cream Sandwich Tablet. All En natuurlijk ook nog even kort over de HTC Flyer... die een update heeft naar Honeycomb Carrier, IQ, ja. Stikko TV... kijken via iOS en meer. Yes. Dus hit it. it. Oké, okay, nou ja, om te beginnen natuurlijk met het spannendste nieuws van allemaal. De Aldi Supermarkt heeft twee nieuwe tablets in het assortiment. Eentje binnenkort en eentje nu al. Ehm... Um, Eerste gevalletje is de mini-pad, uh, zeer goedkope uh, tablet, echt een budget variant, zeg maar. Um, die voor, uh, even terugkijken zo meteen, um, een, paar, nou, een paar tientjes, om het bijna zo te zeggen, um, 89 euro bij de Aldi ligt. Um, qua besturingssysteem niet speciaal, qua hardware specificaties niet speciaal, maar wel de eerste tablet voor de Aldi. Zo krijg je bijvoorbeeld 4 gigabyte aan intern geheugen, wel een HDMI aansluiting. Maar toch ook een capacitief touchscreen, dus het is niet allemaal heel slecht. Maar goed, het blijft een, een budget tablet, 89,99 euro. Uh, wat is ook weer precies een capacitief touchscreen? Nou, resistief is, is, is zeg maar, dat, dat is tegenovergesteld, dat is zeg maar, druk gevoel. Oh, oké, okay, okay, okay. dan dat is, dat is een, een, een, een goed touchscreen <coughs> zoals je het kent van ja. de Galaxy Tab en zo. Precies, alle, bijna alle nieuwe tablets tegenwoordig met een capacitief scherm. Ja, want ik heb wel eens dat andere gehad en dat, ik, ging, ik moest bijna huilen jongens, zo, zo irritant ja, vond ik dat. ik heb er ook ooit eentje gehad om te, re te reviewen, die heb ik gelijk teruggestuurd. Met zo'n resistief scherm, want het, dan moet je gewoon een stylus bij de hand hebben, want dat kan niet anders. Ah, oké, okay, dat is het verschil, oké, okay, niet te handelen. Maar goed, even kijken, en is, is zo'n Aldi-tablet, uh, uh, heeft die het Google-stempel? Uh, dus Google Maps en Gmail en dat soort dingen? Je uh, nee, krijgt Android 2.3 en voor de rest uh, beschikt de tablet niet over de, de, de Google uh, Market en, en dergelijke. Ooh. Oh, sorry, er zit wel Android Market toegang op. Oh. Nee, heb, heb, ik, uh, heb ik fout. Nee, dat zit er wel op, inderdaad. Dus het is, het is niet, uh, voor de rest niet heel slecht ofzo qua software. Het is gewoon wat je, wat je verwacht van een budget tablet. En qua hardware is het ook niet, uh, niet heel boeiend. Maar het, ik denk dat het vooral een totaalplaatje is, want je gaat... Bij budget tablets zie je snel dat, het, uh, dat de snelheid niet, uh, niet mee zit. Uh, dat het dan allemaal net iets trager haperend werkt. En uh, ja, dat, dat zul je snel gaan zien. Beetje te vergelijken met een Hema tablet of een Jarvik tablet of een Polaroid tablet. Die dingen zeggen me maar ook echt helemaal niks. Nou ja, precies, daarom. Maar goed, blijkbaar hebben heel veel mensen, of heel veel mensen, een groot aantal mensen hem gelijk aangeschaft bij de Aldi. Want dat is meestal bij de Aldi, hè. Die hebben dan zo'n aanbieding en daar rent dan iedereen op af woensdagmiddag. Uh, mhm. Mm en ik krijg heel veel reacties onderaan het artikel van. Ik heb erin gekocht, goede ervaring en werkt goed, dit en dat. Nou goed, dat werkt voor 90 euro heb een mooie apparaat binnen. En wat wordt de naam voor dat soort mensen? boys, fanboys, Aldi, Fnaldis? Fnaldis, ja, vind ik mooi. We zullen het zien, dat is natuurlijk gewoon troep. Of je nou positieve reacties hebt of niet, dat kan toch haast niet voor 90 Nou, het is maar net waar je hem voor gebruikt, hè. Ja, Dat heb ik ook... Dus nou goed, ik kan me voorstellen dat mensen daar blij mee zijn. Maar ja, wil je wat meer? verlang je ook wat meer van je tablet qua besturingssysteem, qua snelheid? Dan kun je vanaf 10 december naar de Aldi voor de Medion Live-tab. Die is dus tijdens de IFA gepresenteerd. Daar hebben we het toen nog even over gehad. Weet je ja, nog? Ja, ja, ja, ja. Dus uh, Android uh, 3.2, dus, uh, dat is het nieuwste van het nieuwste. Ice Center is er dan nog niet. Hè? Ja, um, ja, is er wel, maar die zit er nog niet op. En die zit ook qua hardware wat uitgebreider. Medion is nou geen slecht merk. Die komt daarmee. De mini niet van Medion? Nee, dat is wel echt een Chinees merk. Dat is niet echt een merk op, zeg maar. Maar, en ik heb daarnaast van Medion begrepen, is eigenlijk nog een beetje vertrouwelijke informatie, dat zij zelf een nog geavanceerdere versie gaan verkopen begin volgend jaar. Naar, dus daar moeten we nog even op afwachten. Dit is echt bij de Aldi's. Die komt ook niet bij de Medion uh, zelf te koop. Daar komt een andere variant uh, volgend jaar voor. Uh, Oké. Okay. Dus uh, die gaat uh, 399 euro kosten. Dat is toch wel wat anders? Allemaal magisch. Als ik 399 euro uitgeef, dan wil ik er een Apple logo op hebben. <laughs> Oeh, ik ja, een mailtjes krijgen. Oh ja, ja, precies. Uh, of een Samsung Logo, wat dan ook. Maar, maar dan krijg je nog wel een 3G-module voor. En volgens mij heeft al, al die verkopen volgens mij ook telefoonabonnementen. Dus wie weet gaan ze nog in combinatie met aanbieden. Mm -hmm. Dus dan zou de prijs al wat naar beneden kunnen. Maar ja, wie koopt tegenwoordig nog een, een 3G-abonnement voor zijn tablet? Ja, dat, dat um, ben jij helemaal tegen. Dat weten we het is <laughs> Nou, daar ben ik niet tegen. Maar ik, ik, ik, ik zie het gewoon nog niet gebeuren. Maar misschien dat de prijzen omlaag gaan. gaan we het daar ook nog over hebben. Met die mooie invallen bij de, van de NMA. Ja, dat is spannend. Um, nou ja, voor de rest van die Medion Live-tab zit een uh, Tegra 2 dual-core processor. Hè? Dus daar heb je al wat uh, van die snelheid. Uh, Bluetooth, Wi-Fi, 3G-module, GPS, 32 GB opslaggeheugen, micro-USB, micro-SD, noem maar op. Daar zit er wel alles op en aan. En uh, dat moet redelijk wat kwaliteit bieden. Dus uh, ook voor de wat duurdere tablet kun je vanaf 10 december naar de Aldi. Klinkt cool. En uh, stuur ze je er eentje op? Uh, ben ik mee bezig, inderdaad. Ik heb weer via Medion zelf lopen, maar wat ik al zeg... Uh, Eigenlijk uh, willen zij niet uh, ge ge hoe noem je dat? gekoppeld worden met deze tablet. Dus uh, ze verwijzen me van het kastje naar de muur. Aha, nou ja, in principe zijn het natuurlijk genoeg. Maar um, right. nou ja, goed, uh, we zullen het wel zien. Ik heb nog niet heel veel. Ik heb Google een keer voorbij zien komen die al die tablet, die mini-pad. Uh, nou ja. Ik lees daar redelijk snel overheen. Ik kan, me, ik kan me niet voorstellen. Ik bedoel, ja. Zeg het maar. Ja, nee, maar dat is, dat is net zoals je zegt van ja, nee, uh, mijn 3310 is ook een, uh, ook een telefoon. Ja, dus iPhone ja. of uh, Galaxy uh, dat? Nexus of uh, S2 of zo, dat is ook een telefoon. Maar daar houdt het wel zo'n beetje op, het, de vergelijking. En dat hetzelfde ja, heb ja. ik een beetje met dit soort dingen. Dus, uh... nee, maar goed, sommige mensen kopen een, een, een Nokia 3310 of wat het ook mag zijn. erbij gewoon uh, voor, voor onderweg of voor in de auto, weet ik veel wat, ik noem maar wat. De, en zo'n tablet kun je ook gewoon voor erbij kopen. Je hebt een iPad liggen en dan heb je deze erbij. En die bouw je in je, in je dashboard van je auto weet ik veel wat. Het <laughs> <laughs> zijn echt hele vette YouTube-filmpjes op, uh, op het internet... over mensen die hun iPads en zo inbouwen in hun dashboard. Het is helemaal stuk, jongen. Er zijn echt geniale oplossingen voor <laughs> Maar, uh, oké, okay, nee, sorry. Ik kan er niet echt uh, niet, niet heel erg warm voor lopen. Hebben we nog iets van een interessante merk? Ja, vind je, vind je Aces interessant? Zeker, dat is mijn favoriete <laughs> merk. Ook je favoriete merk? Ah, ik, ik roep toch in bijna iedere week dat ik het leuk vind dat we nu wat anders proberen dan gewoon standaard formaten uit te brengen. Dus. Ja. Nou goed, Asus mijn Prime niet de eerste keer dat we het erover uh, gaan hebben of gehad hebben. Um, die is natuurlijk uh, gelanceerd uh, afgelopen uh, maand en uh, de eerste reviews zijn vorige week verschenen. Nou, en wat mij gewoon opviel, is dat er eigenlijk niks negatiefs te melden viel door bijna geen één uh, grote, grote website die hem al in handen had gehad. Er waren een paar negatieve punten over het keyboard, dat dat niet helemaal uh, <coughs> optimaal uh, was qua layout. Een paar knoppen te klein, een beetje te krap, uh, noem maar op. Maar voor de rest is eigenlijk uh, een en al positief, vooral heel positief over het display. Super IPS+, plus, hè? dus hoog contrast, wijde kijkhoeken, alles erop en eraan. Ja, ik was eigenlijk uh, stom verbaasd dat niemand iets negatiefs te melden had. Oh, nou, ik heb het eigenlijk toch, denk ik, met een iets andere bril gelezen. Want uh, ik dacht dat eigenlijk iedereen wat negatiefs te melden had. Uh... Ja, maar dat was, vaak om... dat was meestal omdat ze iets negatiefs moesten zeggen. Nee, ik ja, weet niet of dat zo is, maar wat, wat bij mij de, de eerste trend was die ik herkende, is dat iedereen zegt, oh, dit is mooi, dit is uh, mooi, en then you go and spoil it all by saying stom, something stupid like it runs honeycomb. Mm -hmm. Echt, ja, okay, op nou met, goed, je, me, met je honeycomb, echt. De, de... Daar moet ik je gelijk op. Honeycomb is, nog niet, is, nog niet, is, is gewoon niet stabiel. Ook niet op de Transformer Prime. En is ook gewoon nog traag. En maakt niet volledig gebruik van die Tegra 3-processor. En uh, wat ik dan in die reviews vooral zag, is dat ze dat probeerden uh, te ontwijken. Omdat dat wel te verwachten viel. Snap je? En dat eigenlijk de eerste goede review pas gemaakt kan worden met Ice Cream Sandwich. Want daar is heel veel dingen eigenlijk op gebaseerd. Hmm. Dat is eigenlijk wel weer naar. Nou, <laughs> <coughs> Ja, nee, ja goed. Uh, nee, maar ik moet natuurlijk en naar Engels les. en uh, moet ophouden over te janken over dat Honeycomb-verhaal. Aan de andere kant denk ik nog steeds van. rotzoppetje Honeycomb. <laughs> ja, ah, nee, Honeycomb ja. is gewoon niet gelijk, goed. Uh, sorry hoor. Uh, ik, ik merk het nu ook al aan die Galaxy Tab 8,9. Het zou best dat het een echt mooie hardware is en zo. Maar waarom is die browser dan kut? En waarom is het dus, uh, dingen tussen die tabben. Uh, of tussen die voorpagina's, die panels en zo? Het is gewoon. Mm -hmm. Het is niet, niet, niet super kut of zo. maar het is gewoon niet goed. Niet goed genoeg, nee. wat mij betreft. Tenzij dat ding twee meijer kost. En dan zou ik er heel goed mee om kunnen gaan. Maar ik zit er toch aan te kijken en dan denk ik... Jeetje, dan moet ik nu weer... Dan, dan gebruik ik Dolphin browser. Maar uiteindelijk uh -huh. is het natuurlijk vrij besopen... Dat ik al, al de browser voor, voor een andere moet gebruiken... Omdat, omdat ik de, de standaard browser gewoon niet goed genoeg vind. En ik, ik gebruik ook wel de Dolphin browser op iOS. Maar dat komt omdat ik de Dolphin browser handig vind. En niet omdat ik Safari niet goed genoeg vind. Dat is wel echt een wezenlijk verschil natuurlijk. Uh -huh. Maar goed, uh, die, die Transformer Prime, uh, wat ik erover kan zeggen is dus inderdaad uh, dat honeycomb verhaal, wat me een beetje tegenvalt, wacht gewoon twee weken en breng dat ding uit met uh, met sandwich. Maar goed, dat, uh, dat is dan duidelijk dat ik dat vind. En uh, wat, uh -huh. waar ik echt verbaasd over ben, wat is dat ding lelijk? Ik vond hem eerst super mooi. Echt? Ja, nou echt, <laughs> ik vond hem eerst mooi en uh, ook op die plaatjes en denk ik, wauw, weet je wel, is net een MacBook erg weet je wel? <laughs> Dat is, het, dat is het kind van een MacBook Air en een iPad. Alleen dan met Android. Ik denk, nou, dat ziet, ja, dat ja, ziet er gek ja, ja. uit, weet je wel. Doe maar die maar. En dan, ja. en dan zie ik hem in het echt. En in het echt, als in uh, bewegende beelden of filmpjes van mensen die uh, hem reviewen of wat dan ook. Mm -hmm. En dan denk ik van, wauw, wat een rare kleur heeft dat ding. Het is een soort. Ja, de kleur vind ik ook echt. Het is een soort gromig. Techie-achtig ding, jongen. Het ziet er echt ordinair uit. Zo'n echt zo'n zo soort, ja, hoe noem je dat? Uh, het is een beetje de, de vleugel die je achter op je BMW bouwt van de tablet, zeg maar. Het ziet er echt <laughs> gewoon niet normaal uit, vind ik. Sorry, hoor. Het uh, okay. hele principe vind ik prachtig van dat ding. En uh, ja, Jammer dat hij zo'n rare kleur heeft eigenlijk, uh, met, die, ja. met die rare cirkels erin uh, ge, ge, gemaakt, zeg maar. Hoe noem je dat eh, misschien als we hem in het matzwart uitbrengen of in het uh, eh, want op die foto's hè, is hij op een zwarte achtergrond ge ge uh, gefotografeerd of zo of gefotografeerd of whatever en dan weerspiegelt hij dus dat zwart en dan lijkt hij dus een beetje antracietkleur of zo en dat vind ik het. Ja, Kijk, uitzien. Hij wordt volgens mij ook grijs genoemd in, in, in de, in de kleur. He, heb maar. jij het Je ook min... gezien op filmpjes? Het ziet er echt uit als lichtgromig of zo. Echt naar. Nou ja, meer, meer, meer naar de Paarse kant toe aan eigenlijk. En de, de kennelijk reflecteert dat ding dus natuurlijk van alle kanten het licht of zo. Maar ja, nou goed. Dat is in ieder geval een, een nadeel. Of ik hem nou echt spuuglelijk wil noemen, weet ik niet. In principe denk ja. ik dat kennelijk de kleur. en die combinatie van de structuur van dat ding. <tus> Toch misschien raar de, de, de, het licht opvangt of zo. En dat je dan een beetje van dit soort narige opmerkingen krijgt. Van types die een podcast maken. Maar uh, <laughs> ja. Oké, okay, nou ja, goed. Voor de rest? Nou ja, ik ben, ik ben ook geen groot fan van de kleur. Maar goed, uh, wat dat betreft zal uh, mij boeien. Ik hoef hem ook niet te hebben. Daar gaat het mij ook niet om. Um, maar als ik hem... Zou kopen, dan zou het echt zijn voor, voor alle extra features en functies die erop zitten en, en uh, de productiviteit die ik uit zo'n apparaat kan halen. En uh, daar, vind ik gewoon een, daar vind ik het gewoon een fantastisch apparaat voor. En uh, daarbij zag ik natuurlijk: ja, krijgen we natuurlijk weer de discussie van wie gebruikt nou de camera op zijn uh, tablet. Maar uh, de 8 megapixel camera voor HD-opname zagen er redelijk uh, strak uit, moet ik zeggen. Voor een mooie feature. Ja, eh. Uh... Ja. <laughs> ik vind dat. Stikker. Interesseert me niet, zeg maar gewoon. Ja, ja nee. Ja, nee, maar even serieus. Ik wil echt heel graag al die dingen heel erg mooi vinden. Serieus waar. En ik vind de Transformer Prime ook echt. Allemaal helemaal gek op papier, tot ik lees dat het dan honeycomb is. En maar ik denk, oké, okay, goed, uh, ik heb toch geen geld om dat ding nu te kopen. Dus uh, stel, stel nou dat ik hem zelfs al zou willen, dan moet ik toch sparen. Dus dan tegen die tijd runt hij wel uh, een -cream sandwich, dus daar kom ik nog wel overheen. En dan zie uh -huh. ik dat ding op, op bewegende beelden van iemand. Volgens mij een filmpje van Joanna Stern of zo, die uiteindelijk... Niet, niet, niet die review die op de veurt staat, maar in een ander filmpje had ze dat ding gebruikt... en deelde ze met iemand anders en die zaten hem samen te bekijken, zeg maar... En ik zat echt zo met grote ogen te kijken naar dat ding. Van denk, wauw, wat is hier lelijk, hè? Dat had ik helemaal niet, uh, niet door tot nu toe dat dat ding zo lelijk was. En nou ja, mm -hmm. niet dat het superbelangrijk is of zo. Maar goed, er zijn zoveel van die dingen te koop dat, dat het wel een klein beetje mee begint te spelen, natuurlijk. Of zo'n ding er een beetje gek uitziet of niet. Nou, ja, oké. Okay. Oh, wel. Nou, nou goed, ik, ben, ik, ben, uh, um, ik was redelijk positief verrast door, door, door, de, door de positieve toon die ik dan zag in de meeste reviews. Uh, even afgezien van, uh, van Android Honeycomb, mm -hmm, want daar mm -hmm. uh, dat, dat moet gewoon nog meer uh, uitgehaald worden. Um, en, en ik merk ook gewoon, uh, nou ja goed, dat ding, dat, dat trekt bezoekers op de website. En, en uh, nou, ik, kan me gewoon, uh, ik vind het vreemd voor 599 euro dat zoveel mensen nog interesse hebben in zo'n ding, want dat is toch best duur. Ja, hartstikke veel geld. Uh, want voor de huidige Transformer betaal je nou goed, je krijgt 50 euro kocht 349 euro, even simpel gezegd. Is dat, ja. dus dat is dan minder zelfs. Dus dat is 250 euro meer. Nou ja, ik vind uh, Ja, en we gaan uh, ze ook <tus> nog die uh, originele Transformer eruit gooien, toch? Ja, nou, dat, dat hoorde ik net toevallig uh, via een, een, een contact uh, bij, bij een online winkel dat ik heb. En die zegt... Uh, de Transformer houdt het mee op. De laatste modellen komen volgende week nog binnen. Een kleine voorraad. En dan uh, houdt het er mee op. Wat ik op zich uh, vreemd vind. Maar eerst reageerde daar net zelf al op. op te, te zeggen van ja, eind van het jaar komt er een hele grote voorraad binnen. Maar het lijkt er dus wel op dat we volgend jaar geen nieuwe modellen meer geleverd krijgen. Van de Transformer. Wat ik op zich dus vreemd vind. Omdat de Transformer Prime 599 euro kost. Dus eigenlijk als high-end model in de markt gezet wordt. Mm -hmm. En als de normale Transformer, de huidige Transformer er niet meer is... ...haal je geen mainstream model meer over. Oh, zo ja. Tien... ja. Asus heeft dan uh, misschien een 7-inch tablet straks... ...of de Asus Pad je weet wel... De, de, ...die grote tablet met daarin een smartphone. Nice. Maar dat is ook niet voor iedereen weggelegd... Dus een normale 10 om één in tablet hebben ze dan niet meer. Tenzij ze met iets nieuws komen. Wat zou die dus pet uh... van dan wel niet kosten, trouwens? Sorry dat ik je onderbreek hoor. Maar als ik zie wat een smartphone kost tegenwoordig: 7,5 mei voor een Nexus of 7 mei voor een iPhone 4S. En een tablet kost die pet van combinatie dan gewoon 1400 euro of zo. Ja, nou, dat denk ik niet. Maar ik denk dat het wel richting de 799, 899 misschien kan gaan. Ja. Je moet natuurlijk bedenken dat het dat smartphone wel de brains van de tablet oh ja, is. Oh ja, oh ja, dus oh ja, die tablet ja. beschikt niet over een eigen processor. Naar mijn weten, hè? het is allemaal nog niet officieel gepresenteerd. Maar dat wordt wel de brains van de tablet. Dus dat zal iets in kosten schelen, want je hoeft de hardware niet twee keer te integreren. Ja, inderdaad, daar zeg je wel wat. doet me een beetje dus denken denk... aan het folio-model, wat Palm ooit wou. Dat is echt mijn Ah, dat was zo gaaf, jongen. Dat is, dat is, dat is weer Paul, een beetje. Net als WebOS dat het doodsiek was dat het, dat het dood is, hadden oh, ze uh, veel ver, verder daarvoor, een jaar of twee daarvoor of zo, denk ik, hadden oh, ze zo zo'n uh, concept dat je een folio, en dat was dus een beeldscherm en een toetsenbord. Gewoon, het lijkt eigenlijk op een hele dunne, eigenlijk op een MacBook Air, zeg maar. En die uh -huh. zou dan draadloos verbinden via Bluetooth met je, met je, uh, met je mobiel. Uh -huh. En dan was dat dus inderdaad de brains van je, van, van je dingen? Kennelijk had dat ding wel iets van een processor, maar uh, uh, ja, zeg, zo, zeg maar een soort hybride tussen hoe Blackberry nu werkt met hun playbook en uh, dat padfoon ding, zeg maar. Dus het was een je moest wel je mobiel hebben en dat soort dingen, maar dat was zo, zo, zag er zo gaaf uit, jongen. Okay. Maar goed, die padfoon, dat is toch van een ander merk. Dat is niet van, van, van, van Acer, maar van Asus. Asus. We hadden het er ook over Asus. Oh, is, is Transformer Prime van Asus? Ja. <laughs> Jij houdt ze nooit uit elkaar, hè? Nee, het. <laughs> nee, nee. ik het. Dus, soms versprek ik me nog wel eens, Het zal vast wel gebeurd zijn in de podcast, maar dit is wel Asus en... Acer. Misschien moeten we ze Asus en Acer noemen, ja, dat is ja, Asus. Uh, dus dit, Asus, was, dit, was dit was allemaal Asus? Dit, uh, dit is allemaal Asus, en, en uh, nou goed, even een resumé dus, wellicht geen 10,1 inch uh, redelijk geprijsde tablet volg, volgend jaar van Asus. Alright. Uh, breaking nieuws hoorde ik net, dus we schakelen over naar mijn live reporter in Italië. Wat heb jij gehoord <laughs> over de NMA? Nou ja, live reporter in Italië over Nederlands nieuws. Um, nou, er springen allemaal nieuwsberichten op in mijn Twitter feeds van... Uh, NMA doet invallen bij KPN Vodafone en T-Mobile omtrent prijsafspraken. Dus het, uh, de NMA heeft van een aantal klokkenluiders, zelfs binnen de uh, directie van een van de uh, Telecom providers. Uh, ja, gehoord dat er prijsafspraken gemaakt zijn doorgevoerd zijn om de prijzen van uh, mobiel internet hoog te houden. Oh, really? Ja, nou goed, het is niet heel verrassend, maar wel mooi dat het nou eindelijk uitkomt. Want het is natuurlijk belachelijk dat wij uh, zoveel moeten betalen voor mobiel internet. Maar nu is de reden duidelijk. Uh, Oké, okay. ja. ja, cool. Op in ieder geval, ja, nee, cool. Ik bedoel, ben benieuwd wat daar uitkomt. Het zal wel een tijdje duren voordat echt, uh, ja, er echt resultaten van zijn. Er, er, maar zijn goed al wat natuurlijk. Uh, kom maar door met die prijsverlagingen. Ship it holla. Ja, er zijn al wat, wat eerste reacties, uh, zie ik nou verschijnen. Uh, uh, KPN, uh, of T-Mobile heeft aangegeven... ...we hebben vertrouwen in een goede uitkomst, positieve uitkomst. <laughs> KPN reageert re re re re re re -re later op de dag en uh, net als Vodafone... Uh, nou goed, ik, ik ben benieuwd. Als het echt prijsverspraken zijn, dan, dan uh, moeten die telecom-providers dus echt een keer flink goed hard aangepakt worden. Want het is natuurlijk gewoon belachelijk. Die hebben gewoon hier met z'n drieën een beetje een monopolie uh, in Nederland. Van uh, wat gaan we samen doen? Hoeveel gaan we verdienen? En wie krijgt wat? Nou, dit, dit, dit, dat is toch tegenwoordig gewoon niet meer mogelijk. Dus uh, ik zeg aanpakken die hap en mobiel internet voor 2 euro per maand onbeperkt. Ja, pad, hè? 3 euro per maand? 3 dollar per maand omgerekend, onbeperkt internet, 4G yes. hè? mobiel internet. Het yep. yep. Telt toevallig gisteren iemand aan mij die in Japan was geweest, dus uh, vandaar dat ik het zeg. Hé, oh. hey, sorry dat ik de lijn op een klein beetje ga veranderen hoor, maar omdat we het nu toch over die schurken hebben, de pro-telecom providers, is het misschien wat makkelijkste om nu even kort over carrier IQ te praten. Ja, natuurlijk. Ja, ja, heb je dat een beetje gevolgd vorige week? Ik, ik heb de headlines uh, voorbij zien komen en, en, en sommige stukjes kort gelezen. Ja. Uh, ik zou het proberen heel kort voor je samen te vatten. Uh, Trevor Eckhart, zo'n ja, security expert, weet ik veel, zo'n soort type, een hacker, whatever. die uh, is erachter gekomen dat... Uh, de Carrier IQ-software op Android-mobieltjes draait... Uh, en die niet zichtbaar is in de processen. Dat is vrij belangrijk, omdat je natuurlijk die taakmanager hebt in, in, in Android... waar je kan zien wat er, wat er bezig is. En wat dat Carrier IQ doet, is een, in principe een diagnostische tool. Dus die maakt de logs van je telefoon houdt die bij, zodat je provider... Uh, kan zien wat uh, je hebt gedaan mocht je hulp nodig hebben of mocht je een crash report sturen. Dat is het op papier okay. natuurlijk. Wat heel belangrijk is, om, om meteen even te zeggen, uh, de fout ligt, zo, nou, nu blijkt, lijkt het een beetje bij de providers, omdat die kennelijk ervoor hebben gezorgd, of het nou een combinatie is met Carrier Q, whatever, uh, dat die processen niet zichtbaar zijn. Dat is eigenlijk het, eigenlijk het grootste probleem. Want diagnostische software op je smartphone of op je laptop of wat dan ook, dat is niet iets nieuws of zo. Uh, daarnaast uh, is hij toen op een gegeven moment... want dit verhaal gaat al een maand, uh, rond... maar het is pas is vorige week een beetje opgeblazen... toen hij een filmpje postte dat die liet zien... dat dat Carrier IQ ook keystrokes en dat soort dingen kan loggen. Okay. Maar dat, waar, wat nu weer blijkt... alleen, dat is allemaal lastig hoor... want ze spreken elkaar allemaal tegen... Okay. maar Trevor Eckhart is de enige die zegt... Okay. Dat, hij het ook, dat, dat, dat dat ding het ook logt... Wat de andere security-experts zeggen... van ja, maar iedere app die iedere app. registreert dat... want anders zou je nooit kunnen tikken op een toetsenbord in een app. Weet je. Dan kan je geen URL invullen... Inv of je kan niet op de backbutton drukken. Natuurlijk wordt input wordt geregistreerd. Maar of het ook gerapporteerd wordt, dus opgeslagen... Dat is een tweede mm. verhaal natuurlijk. Het is natuurlijk niet raar dat... Verzonden bedoel je? Verzonden naar een telecomprovider? Verzonden naar een telecomprovider. Dat is een, misschien wel zelfs de volgende stap. Maar of het überhaupt nee. wordt weggeschreven in een bestand... dat daarna okay. weer verzonden kan worden naar een telecomprovider. Nou ja, goed, uiteindelijk uh, uh, is natuurlijk, er was er natuurlijk een hoop paniek en dit en dat. Uh, heel belangrijk om te weten. In Nederland uh, schijnen die dingen niet aanwezig zijn op Android-mobieltjes. Smartphones, uh -huh. want het lijkt erop dat het carrier IQ verkoopt zijn softwarepakket, zijn dienst zeg maar aan providers. En in Nederland maken ze daar niet gebruik van. Maar Apple die maakt wel gebruik van die handel in hun code. Uh, dus in iOS 3, 4 en 5. Nu heeft Apple meteen uh, of, uh, een beetje verbazing, want Apple is maar heel langzaam met dat soort dingen. Maar iedereen die rent natuurlijk zo hard als hij kan uit de buurt van de carrier IQ. Echt iedereen. <lacht> Uh, en Apple kwam ook naar buiten met een statement van... ja, maar wij gebruiken het niet meer in iOS 5 ja nou goed, uh, is het natuurlijk een keuze of je zegt van nou, ik, ik ga met zo'n makkelijk antwoord akkoord uh, en ik geloof Apple op z'n woord. Ik zeg, geloof Apple maar in dit geval op z'n woord, want iedere beveiligingsexpert, hacker, whatever, jailbreaker, die voor de komende tien jaar gebakken wil zitten met allemaal spreekopdrachten, is nu aan het zoeken of ze Apple kunnen weerleggen. dat ze wel misbruik maken of gebruik maken van de carrier IQ. Mm -hmm. Dus die kunnen gewoon niet liegen, want als ze dan aan het kruis genageld worden door een of andere beveiligingsexpert die, dan, ik bedoel, uh, als er iets een makkelijk target is, is het Apple wel, zeg maar. Dus de, ja, die ja. kunnen haast niet erover liegen. Niet dat ze het niet zouden willen. Natuurlijk zullen ze dat vast wel willen over dingen liegen. Ik denk dat het voor hun gewoon wat lastig is op het moment om te liegen over dit soort dingen. Dus in Nederland hebben we er allemaal niet zo heel erg veel mee te maken, schijnt. Maar uh, hoe meer ik erover lees en hoe meer uh, tijd verstrij zeg maar, tussen dat paniekreactie van vorige week en, en, en nu. Uh, denk ik toch wel heel erg dat we, uh, dat al die, dat heb ik ook meteen gepost trouwens op mijn blog hoor, vorige week al. Dat al die headlines met spyware en Trojan Horse en Root Kids, weet je wel, ze noemen, uh, laten we de meest enge termen gebruiken om die Carrier IQ software te beschrijven. Dat is gewoon niet helemaal terecht, want het is gewoon een diagnostische tool die je kan installeren op je mobiel. Om, om dat soort dingen te versturen. En natuurlijk is het heel erg schandalig dat het op Android in, in bepaalde gevallen niet zichtbaar was dat het draait. Ik bedoel, als jij zegt van nee, ik wil geen diagnostische info versturen, dan wil ik dus ook niet dat je draait op de achtergrond en het verzamelt. Nou, eh. uh, dat is een beetje uh, het, het hele verhaal. Dus uiteindelijk komt het erop neer, iets gevonden, paniekreactie, vat allemaal wat mee... Iets gevonden, paniekreactie, valt allemaal wat mee, we zullen het volgende week wel horen. En in Nederland hebben we er kennelijk niet zoveel last van, of eigenlijk geen. Maar je, je hebt het er even voor mijn duidelijkheid, je hebt het toch eigenlijk alleen last van, zeg maar, als dat programmaatje ook echt door jouw telecomprovider geactiveerd wordt en daarnaartoe verstuurd wordt, of niet? Uh, ja. Maar dat is bijna nergens het geval, toch? Of ja, is het wel in nee. bijvoorbeeld Amerika wel het geval? Ja, ja, ja in Amerika... Uh, uh, zoals ik het heb begrepen, kan de provider of De provider die kan het softwarepakket zo instellen dat het, het is zeg maar modulair is wat je afneemt bij. bij uh, carrier IQ en dan zeg je van ja ik wil graag dat je uh, uh, dit en dit en dit en dit en dit logt, weet je wel, je maakt je eigen pakket zeg maar, en daar kunnen ze dan het verzoek versturen van geef me die informatie bij een error report en hun een beetje laffe uitleg is dan bijvoorbeeld als iemand naar de support belt en zegt ja, hey, hallo, probeer Facebook te openen, maar hij doet het niet en dan zegt, zegt de, de support ja, maar Facebook, dat schrijf je niet met een S maar dat schrijf je met een C, weet je wel en dan dat ze dat kunnen zien, zeg maar Oké, okay. dus... nou ja, interessant. Uh, de, de, hopelijk uh, be, valt het allemaal weer reuze mee en we kunnen allemaal rustig slapen. Ja, ja, ja, zeker, zeker. Ik hoop het ook. <laughs> het zal allemaal best zijn. Dat soort dingen dat zijn allemaal van die Amerikaanse verhalen, net zoals dat Sprint of hoe uh, noemen dat? AT&T tijd T-Mobile, daar lezen wij waarschijnlijk alle twee best wel veel over, maar het mm. boeit ons helemaal niks. Nee. Uh, laten we eens eventjes naar Nick gaan luisteren. Yes. En ook deze week ben ik weer verbonden met de man die vandaag verbaasd luisterde naar zijn leraar toen hij na moest blijven en niet wist waarom. Alleen maar om er later achter te komen dat hij moest uitleggen hoe hij die iPhone kon jailbreken. Nick, ben je daar? Zeg wat? Ben je daar? Ja, ik ben er. Ja, je moest toch een iPhone jailbreken voor je leraar? Oh. Aha. Huh? Nee? Nee. Oké. Okay. Welke, welke app apps gaan we het vandaag over hebben? Uh, we gaan het hebben over de update van Google Maps. Oké. Okay. De update van de Rabobank. Nice. Android, en uh, een hele mooie app voor zowel Android-tablets als iPad-tablets. Oh, voor twee. Met, met le ja, lekker streamen en zo. Lekker streamen. Huh. Waar wil je mee beginnen? Uh, nou, ik vind de Top toch het leukst. Dan doen we die als laatste. De okay. Google, Maps, vertel. Google Maps. Die is uh, afgelopen week een update gekregen. Waarmee het uh, in Amerika, als je in Amerika woont, mogelijk is om uh, indoor navigatie te krijgen. Dus enkele grote winkelcentra en ziekenhuizen kent u nu gewoon de weg binnen. Alleen nog maar in Amerika. En maar in Amerika. En er zijn er ook nog niet zoveel veel. Dus. Je kan wel maar... zelf toevoegen, hè? Je kan zelf toevoegen. Je kan zelf een kaart invoegen van je, uh, uh, je, weet ik veel, je indoor. Hoe uh, noem je dat? Je Winkelcentrum of zo. <laughs> of je school inderdaad. Gewoon ja. waar, waar, waar welk klaslokaal zit. En je kan verschillende. Dat vond ik wel mooi. Als je eenmaal binnen kijkt, zeg maar, kan je ook verschillende levels kijken. Dus wat is op verdieping 2 en wat is op <coughs> verdieping 3 en zo. Ja, de newbies. Waar is lokaal 5? Ja, ga kijk maar Google Maps. Nou ja, precies. Dan <laughs> zet je gewoon uh, gemaakt door Nick bij oh. op bouwhuis. En dan ben je onsterfelijk natuurlijk. Tuurlijk. Maar dat werkt dus nog niet in Nederland, begrijp ik? Nee. Oh, dat wist ik niet. Helaas. Volgens mij kun je dat toevoegen in Nederland, maar... Of, ik weet niet eens. Ik ga niet, ik ga niet maar meer. we hebben dus, dus nog niks wat, uh, wat daarop uh, ingericht is. Nee. Ik wil graag een app dat je, als je naar de supermarkt gaat, dat die zegt... Volgende pad links voor de rookworst. <laughs> ja, serieus, ik, er zijn altijd van die, die artikelen van de week. Kip uit braadzak. Ja, ik <laughs> heb gewoon een kwartier gezocht. Ja. Dan wil ik Google Maps zeggen van, hé, hey, waar is de kip uit braadzak En dan uh, stuurt hij hem gewoon uh, nog, nog drie meter, naar drie meter, vier meter. Ja, oh, nou, kouder, kouder, warmer, warmer, warmer. En dan <laughs> uh, afrekenen. Hey, oh, en ja. de Rabobank-app, wat is daarmee aan de hand? De uh, Rabobank-app heeft een uh, grote update gekregen. Naar 2.0. En hij heet nu ook gewoon bankieren. Zelfs het icoon heeft een update gekregen. Dat is heel oh. stoer. wist ik. Um, hè? Hallo? Ja, ik ben er nog. Oh, oké. Okay. Nee, um, de, de app heeft de uh, veiligheid wat verbeterd. Want nu moet je je toestel ook registreren voordat je hem kunt gebruiken. Dus moet je je random erbij pakken en moet je op die manier uh, registreren. Is dat per telefoonnummer of hoe, hoe registreer je dat? Per telefoon. Ja, maar wat is dan het identificerende ding van je telefoon? Um, oh, oh, wacht eens even. Ja. Dus als je de app opent, dan moet je hem één keer registreren? Ja, klopt. Oké, okay, maar je kan die app kan je die dan wel ook uh, op je iPhone en je iPad hebben, bijvoorbeeld? Ja, tuurlijk. Dan moet je wel twee Alleen apparaten zo... registreren. Ja, dan moet je dus dan. twee apparaten registreren. Oké, okay, fair enough. Inderdaad. Uh, ik heb geen idee waar hij dat op bekijkt Ik denk op e-mail nummer of zo. Oh, Oké, okay. geen idee. Daar ja, zou hij dat op uh, kunnen doen. Maar, um... ja, wat is er nog meer verbeterd? Kan u uh, saldo checken zonder in te loggen? Ja, oh, ja dat heb ik ook gezien, ja, de, met, um... Ja. Dat gewoon altijd voor, voor, voor in beeld. Uh, ja. Nog meer nieuwe gaatjes? Ja, de, de, de interface is hier en daar wat verbeterd. En je kan je uh, afgelopen... Um, je kan zien welke transacties je voor het laatst hebt gedaan, naar wie je uh, geld hebt overgemaakt en zo. Dat zie je dan een apart overzicht. Ah, Oké, okay, ja, nice. en uh, De, uh, de overboekingen automatisch en zo, Die, dat soort dingen. Heb je ook ervaring met andere bank apps Nee. Die, uh, nee, SNS niet. heeft geen uh, app, hè? die heeft gewoon een mobiele website. Volgens mij is het hun enige. Vrij beroerd is dat. Oké, okay, ja. nou ja, goed, dan mag je afsluiten met het leukste app van de week. <laughs> Wat uh, was dat ook weer? Splashpop? Spl Splash, splashtop. Splashtop. Dat is echt, uh, want uh, heb jij een VNC-app op je iPad? Uh, ja, een heleboel, maar ik gebruik het echt never. <laughs> ik heb Is screen... TeamViewer een VNC-app? Ja. Ja, oké, okay, dan die, die gebruik ik soms. Ja, VNC. Maar uh, Splashtop uh, is ook een remote desktop app, maar uh, die is uh, anders omdat, die, omdat je daarmee ook multimedia kan streamen. Dus je kan gewoon een, een filmpje op je desktop hebben staan en die, st en die laat hij dan zonder probleem op je iPad zien met geluiden bij. We, alle codecs? Of uh, waar moet ik dan rekening mee houden? Wat, wat, wat je eigen computer maar afspeelt. Dus als mijn anders. Mac het afspeelt, dan kan ik het gewoon op mijn iPad streamen? Ja. Zeg maar, Slingbox maakt hij dan van je ding? Nee, het, het is echt een remote desktop app, alsof je VNC gebruikt. Maar moet ik hem ah, ook op mijn computer afspelen het. dan? Je, maakt, je Je hebt als het ware gewoon een VNC verbinding. Oké, okay, dus hij speelt ook op mijn computer af dan, als ik ja. dan. Uh, Oké, okay, ja. dus. Uh, Oké, okay, begrijp het. Maar deze streamt uh, het verschil tussen deze en andere VNC apps is dat hij uh, het beeld gewoon vloeiend laat zien. Mm -hmm. Want ga nu maar eens met je vnc client een filmpje afspelen op je Mac. Nou het werkt er geen meter. Je hebt daar geen geluid en, je, en het werkt inderdaad van een meter. Met Splash Stop heb je dat wel. En die past ook nog eens de resolutie aan op je iPad. Oh, handig. Dus je computer ziet dan als een uh, tweede scherm. Wat uh, precies gedubliceerd was en zo. Het is supercool. Oké, okay. oh, je bent er erg enthousiast over. Dat werkt goed. Ja, het ja, werkt. Uh, ik heb gisteren paar uh, filmpjes meegekeken. gekeken. Kost dat? Uh, wat kost dat? Volgens mij was het 3 euro. Gaan, ik, ik ga het voor je nakijken. Android gratis, iOS 3 euro. <laughs> ja, nee. Op, op, op, uh, Android was sowieso uh, 2,33 euro. Maar het werkt zelfs van PC naar PC. Dus als jij een, een film wil kijken... en, en per ongeluk op je het op je iMac hebt uh, laten staan... dan ga je gewoon met je, met je MacBookje verbinden... En dan kun je op die manier die film kijken. Maar er moet mijn MacBook nog voor aanstaan en open, de klep? Ja. Nou oh, ja, dat soort dingen. Dat klinkt me altijd als zoveel moeite. Dan moet je nadenken dat je dat er open laat staan en aan. En, maar ja, goed. Ja. Op zich wel handig. Het is dit gewoon één. Het hoeft dus niet nooit uh, te. Uh, hoe noem je dat? Uh, een ander bestandsformaat ervan te maken. Dus ik kan wel, want ik nee. heb bijvoorbeeld van de week een keer een seizoen van iets gedownload. En dan uh, uh, moest ik het helemaal converteren en zo. voordat ik dat in uh, Apple TV kon kijken. Nee. Dan kan ik dat eventueel via de iPad even kijken. Als je, je dubbel klikt op je computer en hij speelt af. Ja, dan pak je ja, ja. gewoon het beste erbij en dan gaat hij gewoon verder. Het is gewoon remote desktop. Oké, okay, handig. Handig. Als het je op je PC ziet. En wat dus, kost uh, het nou uiteindelijk? Het was 3 uh, euro. Oké. Okay. Ja. Ja. Ja, ik zie de dollarprijzen, dat is heel irritant. Maar ja. Ze hebben dus ook ja, nou, een aparte iPad-versie en een aparte iPhone-versie. Oh, oké. Okay. Ja, want die moet natuurlijk een andere resolutie aanhouden. Ja, dat zou op zich niet heel veel moeten uitmaken. Okay. Maar je kan, je kan zelfs uh, sommige games meespelen spelen dan. Dat is ook wel heel grappig. <laughs> dat, dat, dat lijkt me, dat lijkt ja, me dat echt helemaal niks. Minecraft. Minecraft. <laughs> Dit is toch een Minecraft-app? Ja, maar oh, die Oh, daar, daar zou je ook. het volgens mij deze week over hebben. Is het zo? Ik dacht wel, volgende week. dan Maar maag... volgende, die, is niet zo, die is niet zo uitgebreid? Oh, daar weet ik niks van. Ik, heb, ik ken het hele spel niet eens. Of in ieder geval heb alleen van horen zeggen. Nooit gedaan. Je, je hebt een, in een mobile versie met 20 items of zo. En op de PC-versie heb je echt wel 100 items. Ik weet niet, alleen mijn buurman speelt het. En die heeft zijn eigen <laughs> server. En daar heb ik één keer ingelogd. En daar snapte ik echt geen klap van. Dus ik dacht, nou, dat ga ik uh, ook de, niet de, doen. De, de, um, de iPad-versie kost 2,39 euro yep. Ja. En de iPhone-versie kost... Kost, kost, kost, kost. Nee. Oh, goddomme. Die sturen me allemaal door naar andere apps. <laughs> ik ga even kijken. Uh, volgens mij is het ja, 79 cent, dus dat valt allemaal wel meer. En uh, ik zie ook 2,99. Ik google het zelf ondertussen maar eventjes. Of 2,22 euro op de Android-tablet. Klopt. En, en telefoons. Oké. Okay. Dat is dan wel weer een... Dat is een universele app. Ja. Alright, vanavond ga je uh, Sinterklaas vieren? Ja. Yep. Wat heb je voor een surprise gemaakt? Een hele slechte. Ja, zeg nou even. Nee, nee, nee, natuurlijk niet. Waarom niet? Is het zo erg? Omdat mijn moeder misschien nog luistert. Ja, omdat je moeder misschien nog luistert. Hij komt pas morgen online, vriend. Dat maakt me helemaal niks uit. Oké, okay, nou, tot volgende week, Nick. Veel plezier vanavond. Dankjewel. Go Yo. Zo, daar zijn we weer. Nick had het natuurlijk net eventjes kort gehad over zijn favoriete apps: Google Maps, uh, de Stream App. En het was natuurlijk gisteren, we fake dit. Uh, wat was het ook weer de eerste app? Oh, de Renew bank App. Dus dan weet je dat ook, Martijn. Maar uh, Google Maps, gebruik je dat nou vaak? Wat een wat? Google Maps. Google Maps, ja, je, bent, je hebt een hele slechte verbinding. Misschien moet je iets gaan verzitten of zo, want ik hoor je echt een uh, soort rappen. Ja. Oh. Uh, Google Maps, ja, ik gebruik het ja. regelmatig eigenlijk. Verbazingwekkend veel, gewoon omdat uh, die file-meldingen die werken goed. Dus ik open hem eventjes en dan kijk ik waar is de file. En dan soms open ik het eventjes om een beetje te street viewen, iets als ik iets zie of zo. Ik heb ook nog wel een neiging van als ik zit te dagdromen, dat ik denk, oh, dat was een leuke vakantie toen, weet je wel. Of dat vond ik toen gaaf. Dan ga ik even kijken hoe het er op Google Maps uitziet. Oké, grappig. Ik heb volgens mij die applicatie nog nooit geopend, maar goed, dat is een tweede. Allright, ja, heb het. Okay. Ja. Vertel maar eens wat over de ViewSonic. Dat zou ook een goedkope tablet, toch? Ja, alleen uh, de exacte prijs is nog niet bekend. Um, ik dacht hem te weten en toen werd ik gelijk door ViewSonic uh, op mijn vingers getikt. Die is nog niet bekend. Ik denk 149 euro namelijk. Um, het, een 9,71 tablet van ViewSonic, dus uh, budgetvariant, de ViewPad 10e, uh, Android 2.3. Gingerbread. Ik heb op de, op de site een, een, een korte preview video geplaatst, een unboxing. Um, is dus nog niet in Nederland uh, te koop en uh, volgens mij nog niet eens in Europa. Binnen, uh, binnen een paar dagen of weken wordt hij in ieder geval in uh, Duitsland en Groot-Brittannië verwacht. En in Nederland wellicht begin volgend jaar. Um, er zit eigenlijk wel alles op en aan qua hardware. Dus je krijgt een HDMI-aansluiting, een, een micro-USB-aansluiting, uh, micro-SD-card reader, noem maar op. Um, maar het mooiste is eigenlijk wel het IPS-display, want uh, nou ja, een budget-tablet met een IPS-display, dat is iets wat we nog niet vaak uh, gezien hebben. Um, en mijn eerste indruk is dat dat in ieder geval uh, een heel groot voordeel is van deze tablet. Uh, het, is een, het is een redelijk grote, lochte tablet, um, 9,7 inch. Um, maar gewoon hoog contrast zit erop en een mooi display. Alleen jammer dat het gewoon Android 2.3 is, maar ja, wat wil je voor 150 euro? 150 euro? Ja, dat is wat ik denk. En dat is wat ik ook op andere websites lees. Hmm, ja, yeah, oké. Okay. Nou ja, goed, het is geen zware tablet, 620 gram. Heel saaie achterzijde, voorzijde, gewoon dof zwart. En voorzijde, glanzend zwart. Maar er zit wel alles op en aan wat je nodig hebt in een budget tablet. En Viewsonic is geen, geen Chinese uh, uh, troep, zeg maar, wat uit elkaar valt na drie keer gebruiken. Het is gewoon een degelijk apparaat. En Viewsonic is gewoon een groot merk, ook binnen Europa. Hij heeft al een, een hele grote serie aan, aan tablets geïntroduceerd inmiddels. Dus ik verwacht hier veel, veel van. Ik ga er komende weken uitgebreide review van maken. Uh, met dus nogmaals als unieke feature een IPS-display en voor de rest, dat vergat ik trouwens. Um, naast de standaard Android 2.3 interface die erop zit, dus je weet wel, de launcher en de, de applicatieoverzicht, hè, dat ken je mm -hmm. wel. Um, zit er een ViewScene 3D interface op daar kan je uitkiezen, dus of de launcher of ViewScene 3D, ViewScene 3D, dat is uh, zeg maar een een, een oh, is 3D in. Um, ja, nou ja, zo kun je het in principe wel noemen. Uh, het ziet er redelijk uh, chic en fancy uit uh, en het werkt, werkt ook nog eens soepel en nabehoren. Dus dat, dat vind ik wel een leuke leuke extra feature die, uh, die erop zit. Alright. maar daar kom ik dus uh, volgende week op terug. Next. Ja, Windows 8. Van de week weer een paar nieuwtjes, of nou, genieuwtjes zijn, niet meer. het zijn gewoon allemaal geruchten eigenlijk, uh, over opgedoken. Uh, de eerste begon uh, bij, bij, uh, bij een onderzoek van uh, Forster Research, geloof ik. Uh, die zeiden van, uh, ja, Windows 8 is nou uh, toch gewoon echt te laat. Uh, ze gaan het niet meer trekken, uh, uh, in ieder geval niet op het gebied van tablets, want uh, ja, dit heeft gewoon te lang geduurd en ze, ze hebben hun kansen gemist. Ja, vond ik het al onzin, de verschillende uh, argumenten in, in een artikeltje, uh, waar ik even onder elkaar gezet, waarom het, als het product gewoon goed is, dan is het product goed en verkoopt het. Zo simpel is het. Uh, dus uh, dan verwacht, uh, verwacht ik niet dat ze te laat zijn en de verwachtingen zijn dat Windows ergens half 2012 uh, verschijnt op de eerste tablets. Fucking linkbait artikelen van al die uh, al die mogolen jongen, daar word ik er echt scheidziek van. Nou, nee, Forrester is geen kleine naam wat dat betreft. Nee, he. maar ze doen het allemaal hoor, al die linkbeters. daar ja, ja, ja. helemaal niet goed Precies. van. Hey, maar wat ik interessant vond eigenlijk vanuit de Windows 8-heels is dat. Uh, ja, of je het dan nou terugkrabbelen wilt noemen, maar uh, dat nu bekend is, wordt dat <laughs> een Windows 8 tablet dus weer niet die desktop-interface meekrijgt, toch? Ja, bekend is het niet. Ja, een insider van Microsoft die dat uh, naar buiten bracht. Um, ja, nee, goed, de kans is dus groot dat het gebeurt, dat die, dat die desktop-interface. Daar hebben we toen tijdens onze. Wat is het? Een special podcast. Nog iets over Windows 8 hebben we het toen over gehad. Waarin we in een video hebben laten zien wat de verschillen een beetje waren. Mm -hmm. um, ja, die, die traditionele desktop interface die naast de Metro interface gevoerd zou worden. Zou dus niet op ARM tablets gaan verschijnen. Lijkt Dat zijn tab hoor. Ja, ik vind het ook een goede keuze. Dat zijn dus de tablets van de, uh, Qualcomm, uh, Nvidia, Texas Instrument, Instruments, noem maar op. Um, dus dan krijg je zeg maar één, uh, één uh, hoe noem je het? één interface. Dus je krijgt niet de, de, de onderscheiding tussen van... je kan in een speciale app... naar de originele layout van Windows. Want waar we het toen over gehad hebben... is dat het om, Het Italië valt helemaal uit elkaar hoor... sinds uh, niet weg is. Want het ik lijkt ik wel de Bionic Man. Je bent niet te verstaan. Oh, sorry. Maar ik ben aan het opnemen... en ik hoor alles goed. Oh, dus ben ik, ben ik niet te verstaan, of wel? Nee, ik hoor alles goed. We, we merken het straks wel. Ehm... Um, maar wat, dus zeg, wat, we toen, wat we toen over gehad hebben, is dat het voor consumenten uh, onoverzichtelijk werd. Want je had dus, dus zeg maar, twee werelden binnen de Windows 8 wereld. De traditionele interface en de Metro interface. Ja, ja, ja, ja. En in ieder geval voor ARM tablets schijnt het nou zo te worden dat alleen die Metro interface gebruikt gaat worden. En dat is wel een, inderdaad wat jij al zegt een groot een, een, een voordeel. Omdat het gewoon een overzichtelijker besturingssysteem wordt. Een echt een nieuw besturingssysteem Gericht op tablets. Ja, het is nou denk ik een voordeel inderdaad als je dat is een positief punt wat je noemt. Aan de andere kant is een van de ook al waren we er niet zo enthousiast over. Het was wel een uniek selling point natuurlijk dat je altijd je windows nog gewoon kon draaien. Ja. Dus nou ja, goed. Ben benieuwd wat daaruit komt en of het. Uh, zo is maar je is dat, dat, dus dat kept... je arm tablets kan kopen die niet uh, dingen in interface kunnen draaien. En andere tablets die het weer wel kunnen. En vervolgens weer iedereen helemaal verward met het verkeerde ding thuiskomt. En dat het uh, daardoor een beetje een soort. Uh, ja, hoe noem je dat? Een soort Linux-Android-achtig iets wordt. Uh, dat is zoveel mm. fragmentatie. Maar ik uh, ben benieuwd. En uh, er is nog niks officieels bekend. Dus we zullen zien. Ja. Hey, het is duidelijk dat het december is uh, en dat jouw geld volgens mij een beetje op is. Want uh, niet alleen jouw internet is kut, maar we hebben het echt alleen maar over uh, budget tablets. <laughs> ja, nou, dat is wel uh, de trend wel een beetje naartoe. Gaan. Op een gegeven moment wordt budget ook gewoon weer high-end, want de high-end tablets moeten omlaag met hun prijs. Maar inderdaad, gisteren dook er een, een 99 dollar kostende tablet op met ice cream sandwich. Volgens de fabrikant iNol, even uit mijn hoofd. Uh, uit China uh, is het de eerste ice cream sandwich tablet ter wereld. Volgens mij ben je die gewoon is... nu aan het spammen voor een daarvan. China, China, china, china opbelichten, hoor. Volgens mij moet je dit niet geloven. Gast, nee, het is echt. Apple heeft al eerder tablets gepresenteerd. Uh, dit is niet de, de eerste tablet van, van het merk. En het verschijnt ook. Uh, er is ook een video van verschenen inmiddels. En het, uh, het is een beetje te vergelijken met dat. Uh, herinner je die uh, Grid tablet nog? Grid ja, ja. Nou. Daar is het een beetje mee te vergelijken, maar dan een net iets lagere prijsklasse. Hij lijkt heel erg op de, op de Playbook. oh, Ik heb het niet over het uiterlijk van de tablet, hè, maar over meer over het, het soort bedrijf. Oh, okay. uh, dus het is, het is geen Chinese persoon die even 100.000 tablets besteld heeft uh, bij een, een achteraf fabriekje ergens. Het is wel uh, <laughs> Duke of redelijk... redelijk <laughs> Dan gaan we weer Het <laughs> is wel een redelijke, uh, redelijke tablet wat dat betreft Maar goed, het blijft 99 dollar Dus je kunt er niet heel veel van verwachten Is momenteel gewoon niet uh, in Nederland te koop Je kunt wel in China bestellen Maar dan weet je nooit wanneer die aankomt En dan betaal, betaal je nog 60 euro verzendkosten bij 60 dollar Maar goed, het is wel weer leuk dat er in ieder geval Ice cream sandwich mogelijk is op een tablet voor 99 dollar Dus uh, dat is niet alleen weggelegd voor de mensen met een hoog budget We zullen en, zien uh, of het mogelijk is Ja, ik verwacht dan ook uh, volgend jaar wel Tablets uh, ook voor 100, 150, 200 euro Ice cream sandwich gaan krijgen natuurlijk het reclameetje wat, uh, wat jij uh, als YouTube-je hebt toegevoegd uh, in je post... want ik zit dat ondertussen te bekijken. ziet te kek uit, zeg maar. En het is natuurlijk ook leuk ja. dat die jongen... tijdens dat hij vertelt over die tablet een ijscream-sandwich eet. Hart, hartstikke leuk bedacht. Hé, hey, ja. um, laten we af gaan sluiten met een paar kleine update's. Siggo TV-app, waar ik je vorige week een beetje afkapte... omdat ik zei, dat is troep als je niet live tv kan kijken... Die nemen meteen wraak deze week en brengen een update uit dat we wel tv kunnen kijken. Aber ja. alleen als je op uh, een iOS apparaatje kijkt, toch? Yes, en dan alleen op een iPad. iPhone heeft de functie nog niet. Aha. Dus uh, Android toestellen nog steeds zonder, zonder interactieve mogelijkheden of live tv kijken. iPad met live tv kijken, de Ziggo applicatie. Uh, KPN heeft trouwens ook geen Android app, uh, kom ik achter. Weet niet. Of in ieder geval, ik kon hem niet zo snel vinden in de, in de, in de, in de ding. Ik dacht, ik ga eens even die, uh, de, gewoon filmen, de iPad na, naast de Galaxy Tab en dan alle twee de live tv kijken van Nederland, weet je wel. Lekker herkenbaar mm. voor mensen, zo dacht ik. Maar uh, ik kon hem niet vinden. Helaas, jammer, de bammer. Okay. Uh, even kijken, de HTC Flyer heeft een update gekregen. Ja, gekregen. Naar... ja dan, die wordt in ieder geval uitgerold momenteel, het schijnt. Oké. Okay. Uh, um, HTC Duitsland heeft wel aangegeven van uh, hij wordt uh, uh, uitgerold of HTC Amerika was het toch niet meer? Duitsland dacht ik. Uh, um, dus er wordt aan gewerkt en HTC had, had vorige maand aangegeven van hij komt eraan, hij komt eraan. Er zijn nou Nederlandse gebruikers die al melden van uh, ik krijg een update binnen, ik krijg een update. Ik binnen. ken ook een gebruikers... met een update. Oké, okay, nou goed, hij wordt dus in ieder geval uitgerold. Dus uh, voor Kerst heeft iedereen waarschijnlijk uh, met de HTC 32 gigabyte 3G overigens. Een Honeycomb update binnen. Uh, de 16 gigabyte wifi versies, daar is toch op heden nog niks van vandaan. <laughs> no, shit, no shit, echt? Ja. Fuck, okay. Ik vind het al erg besopen dat je een jaar nadat je dat ding uitbrengt nog met een verouderde versie van Android uitkomt. Het is allemaal leuk, maar ik weet dat Honeycomb redelijk uh, nieuw genoemd wordt door mensen, maar dat is gewoon onzin. Ice cream sandwich is aangekondigd en de eerste apparaten met ice cream sandwich zijn te koop. Dus het is, Honeycomb is wat mij betreft gewoon verouderd. En dan, uh, ik, vind het, ik vind het echt sneu voor die mensen die 7 mei hebben betaald voor 32 gigabyte 3G. Die kostte volgens mij 700 euro, toch dat ding. Ja, die kost redelijk wel geld, ja. Ik heb die gereviewd, toch? 32 gigabyte 3G. Ja. Weet ik niet meer of je die gereviewd hebt. Ja, was maar, die inderdaad. Die, die was in ieder geval wel 6,49 of 6,99. Ja, dat is ongelooflijk, vind ik. Sorry, hoor. Ik, uh, de mensen, ik heb gevraagd aan iemand die er gewoon geld voor betaald heeft, toevallig is het via de Google... En uh, hij zegt, oh, nee, ik ben er blij mee en zo. Dus uh, de, de, goed terecht om blij mee te zijn natuurlijk. En uh, hartstikke leuk. Maar ik was niet onder de indruk van de hardware. En ik ben dan helemaal niet onder de indruk van dit soort acties, weet je wel. Want voordat mm. ze dat ding verkochten in Nederland... hadden ze het al aangekondigd. Ja. En, en dan komen ze er nu mee. En nou ja, ik, ik, ik vind wel dat als eenmaal Ice Cream Sandwich... in zoverre gewoon al te koop is op de Galaxy Nexus... En het gewoon uh, met hoogtrompetter uh, aangekondigd wordt elke keer als het nieuwe unified uh, besturingssysteem. wat voor tablets en smartphones is. Omdat het zo lekker oh. makkelijk is om werken te krijgen op zowel tablets als smartphones. Waarom kom je dan nog. Nou, sorry, ik snap het niet door. Waarom kom je dan nog met de honingkomp, Nee, ik, ik, snap, ik, snap je, ik snap je argumenten. Ik, ja, goed. Als eigenaar zou ik ook niet blij mee zijn. maar ik zou nou in ieder geval wel blij zijn dat het er in ieder geval is. Ver, ja, ja, fair enough. Inderdaad. Een kinderhand is snel gevuld. Uh, hebben we nog wat extraatjes? Uh, ja nee, ik kreeg nou toevallig een mailtje binnen waardoor wat ik net verteld heb eigenlijk weer enigszins moet gaan ontkrachten uh, Asus uh, laat mij weten dat uh, de twee tablets de Transformer en de Transformer Prime wel naast elkaar blijven bestaan in 2012 mm, ja dat is gewoon in spanning hè Martijn net toen het wel goed nieuws krijgt. ja het is wel zo maar, uh, nee het is dus in ieder geval dus wel goed nieuws want uh, goed ja Transformer is uh, en blijft een populair. Oh, even mail open. Oh, Volgend jaar komt de iPad 3. De iPad 3. Echt? Ja? Ik krijg net een mailtje. Je <laughs> zet. Hey, wacht, uh, wat ga je deze week doen? <laughs> uh, wat ga ik deze week doen? Uh, ik ga mijn, mijn laatste uh, twee weekjes in. Um, en daarna ga ik een weekje tussenuit. Oh, lekker. Nee, maar ik bedoel, verwacht je nog wat nieuws? Uh... Nee, nee, nee. Oh, wat we trouwens vorige week hadden we voorspeld, had ik voorspeld, dat Ace uh, haar A200-tablet zou presenteren. En die hebben ze ook gepresenteerd. 10 punten voor Martijn! Hop! Nee, voor de rest, uh, er zal misschien nog een, een nieuwe tablet gepresenteerd worden, maar dat zal niks groots meer zijn. Ik verwacht, niet, uh, ik verwacht geen spannende dingen meer voor kerst. De Mensen moeten nou een keuze gaan maken en een cadeautje gaan inpakken. Eh... Uh. Huh, ja, jij niet? Ja, hey, ik, ben gewoon te, ik ben gewoon een beetje melancholisch en verdrietig dat ik geen mensen heb uh, om kerst te vieren die mij allemaal tablets gaan geven. Ja, ik ook niet. Ah. <laughs> <laughs> geef jij mijn tablet, geef ik je jou een. Uh, no. nee nee. Uh, <laughs> Martijn, uh, waar, waar kunnen mensen je deze week volgen? Eh. Uh. Twitter Martijn Shell en Tablets Magazine. En daarnaast uh, Google Plus Martijn Shell met Sega. Oké, okay, ik ben Sam van Prekkafé. Sam Rijver op Google Plus. Tot de volgende week. Hoi.